Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De NS en de vakbonden moeten snel weer om tafel. Dat zegt staatssecretaris Heijnen. Zij gaat onder meer over het OV. Vandaag is er een staking van NS-personeel... en daardoor rijden er in het hele land bijna geen treinen van de NS. Deze reizigers hadden dat nog niet echt in de gaten. Ja, vind ik jammer. Je moet toch gewoon werken, maar je kan niet. Dus een gaat gewoon naar huis. Moeilijk ja. voor mij, omdat ik ben elke gedaan met de trap. Ik wist het wel, maar ik dacht, uh, misschien is er wel... Al... Een paar treinen, maar uh, blijkbaar niet. Vandaag is de vierde dag van een staking. Morgen wordt er door NS-medewerkers in het oosten en zuiden gestaakt. Hoeveel treinen er dan stilstaan, is nu nog niet duidelijk. En over een half uurtje gaat het in Den Haag opnieuw over de gaswinning in Groningen. Er is een parlementaire enquête en daarin wordt onderzocht hoe de problemen in Groningen konden ontstaan... en wie daar verantwoordelijk voor is geweest... Vandaag wordt de oud-topman gehoord die toezicht moest houden op de gaswinning. Die adviseerde tien jaar geleden al dat er flink minder geboord moest worden. Dat zegt NOS-collega Helene Ecker. Maar de minister vond dat onderzoek, dat eigen onderzoek van het staatstoezicht niet goed genoeg. En besloot dat er eerst iets van veertien andere uh, onderzoeken gedaan moesten worden... die tot eind 2013 zouden duren. Maar precies dat hele jaar, 2013, ja, ging de gaskaan nog even snel fors verder open. En dat zorgde dus weer voor aardbevingen en schade. Aan huizen in Groningen. Ook de komende dagen zijn er nog verhoren over die gaswinning. En Het was gisteren dringen bij de Efteling. Het stond rijen dik met mensen die een speciaal spookslotspeltje of boek wilden hebben. Die attractie gaat definitief dicht. Deze man was net op tijd. Ik heb er een jaar, ja, ja, heel veel hier in de rij staan. Ik ben vanuit Limburg gekomen. Hotel is hier geboekt, maar het was een totale veldslag. Uh, mensen die de flauwe de wacht rij, iemand, iemand uh, door de security op het zeggen, maar uh, we hebben one. Ja, maar tussen al die fans zaten ook een hoop mensen die er een slaatje uit wilden slaan. Een deel van die boeken en speltjes staat volgens omroep Brabant nu al op marktplaats. Voor boeken wordt al meer dan 50 euro geboden. Maar je hoeft helemaal niet zoveel te betalen. De Efteling zegt dat de herdenkingspeltjes en boeken... ook nog gewoon via de website zijn te bestellen. Het weer nog een zonnig dagje vandaag met alleen in Limburg wat meer wolken. Het wordt 22 tot 26 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De ochtendspits verloopt drukker dan gebruikelijk door de treinstaking. De files met de meeste vertraging staan op de A1 vanuit Amsterdam. Bij knooppunt Emnes 9 kilometer met een kwartier vertraging. A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Maarsen en knooppunt Amstel. Langzaam rijden over 22 kilometer. De vertraging daar is een half uur. De andere kant op vanuit Amsterdam tussen Breukelen en Utrecht 10 kilometer met een half uur extra reistijd. Dan de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Zoetewouden en Nieuw Vennep. 12 kilometer. Daar is de vertraging een half uur. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Knoopend Koormere en Knoopend Knoop 10 kilometer met daar een half uur vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZfM. CSM. Met nu ZfM in de ochtend. You're Yo with Met een hoofdletter zet. Van Zon, Zee, Zandvoort en Zwitser. I'm stuck in a loop from girl.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 to the children of the sky. If you ever meet your inner child, don't cry. No, no, no. Tell them everything is gonna be. Tell me no more lies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 But she doesn't see zomerlang zandvoort als bruisende badplaats ook in de zomer cfm deep in the darkest tower that's when i feel the power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 that I have to Cause you're alright, don't you alright by me? I can tell you're lonely. You could use the comfort me. I won't fight you, girl. No, I'm not like that girl.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 zit op pa achter Zo doet als jij je zo verlaat Kan nu zonder ja.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 Is het Let me die. to